start, maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is flink glad op wegen in het noorden van het land. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd vanwege ijzel. Ga dus even niet de weg op als dat niet nodig is. In Friesland, Drenthe en Groningen zijn al meerdere ongelukken gebeurd. Annelieke moest vanmorgen ook de weg op en kwam door een van die ongelukken in de file terecht. Toen ik de snelweg opreed was het inderdaad best wel flink glad. Vlakbij Groningen kwam ik in de file en uh, daar sta ik nu nog steeds. Dus het is, ik hoop uh, dat ik snel op mijn werk ben, maar. Uh... Ik ben bang dat het nog wel eventjes duurt. Later vanmorgen loopt de temperatuur weer op en dan verdwijnt waarschijnlijk ook de gladheid. In Frankrijk is een man opgepakt die spullen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan Syrië. Het gaat om een Frans-Syrische man van 59. Hij woont buiten Frankrijk, waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk. Demissionair minister Sander Dekker gaat op zoek naar een nieuwe baan. Als er straks een nieuw kabinet is, hoeft hij daar niet zo nodig ook een plekje in te krijgen, zegt hij tegen de Telegraaf. Wat hij hierna gaat doen, dat weet hij nog niet. En in New York gelden vanaf vandaag strengere coronaregels. Deze verslaggever vertelt welke: All private employers must require their workers to be vaccinated. And to attend movies or dine indoors, you'll need to show proof of full vaccination. Ja, medewerkers van bedrijven moeten dus volledig gevaccineerd zijn tegen corona. En bedrijven moeten dat ook bijhouden. Verder moet iedereen van 12 jaar en ouder ook minstens twee prikken hebben gehad om naar een restaurant te gaan of naar de gym. De burgemeester hoopt dat de regels ervoor zorgen dat meer mensen zich laten. Het traditionele oud- en feest op Times Square gaat voorlopig wel door, maar met minder toeschouwers dan normaal. Het weer, een bewolkte dag met kans op wat regen. Het is inmiddels bijna overal boven nul. In Groningen blijft het met 3 graden. Het koudst, in Limburg een stuk warmer, een graadje of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Dit is kerst met ZFM. Met nu. Met nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Nee, goed, dat, uh, dat gaan we dus allemaal doen de komende twee uur uh, tot en met twaalf uur hier op ZFM Zandvoort. Kijk ook zeker mee in de studio via www.zfmzandvoort.nl kun, Dan kunt u ook zien dat uh, Jelmer een hele mooie kersttrui aan heeft. Ja, en de uh, Core ook. Uh, nou, dat, is nog, dat is nog meer iets, een kersttrui dat Core aan heeft. Uh, lekker blauw met sneeuwpoppen en kerstmannen. Dus er uh, staat ook echt Merry Christmas op. Ik heb het wat uh, subtieler. Ja, wat ingetogener. Ja. <laughs> nou goed. Ja, we gaan als eerste zo meteen beginnen met het uh, eerste deel van het gesprek met uh, burgemeester David Molleburg en daarna een gesprek met wethouder Gertjan Bluis. Oké, okay, ik dacht dat we begonnen met uh, onze lijsttrekker. Oh ja, dat is waar. Dat is een hele goeie. Dat is hele goede. Ja. Nou, als jij nog even doorpraat, ik, ga uh, ik praat er nog even door.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 Goedemorgen. Um, wij hebben begrepen dat de kandidatenlijst van D66 uh, klaar is. Tot klopt. Ja. En laat me één keer raden, u staat op nummer 1. Dat was al bekend. Dat was al bekend, <laughs> ja. Ja, dan. <coughs> we hebben um, natuurlijk al uh, de lijsttrekkerverkiezing gehad, dus uh, nummer 1 was, uh, was al vergeten. Ja.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 Dus dat, die heeft ervoor uh, gekozen om uh, niet door te gaan en alle anderen uh, wel. Alleen, ja, dat zit dat dan een officiële procedure aan, want iedereen moet een stem uitbrengen. Uh, dat is allemaal nieuw, dat is allemaal tegenwoordig via het internet, dus dat is altijd lastig. Uh, werkt niet altijd perfect, uh, dat is allemaal opgelost uh, en, en, en dat de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 Street. Say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, ho, ho, the mistletoe.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 ja, drie, vier maanden daarna brak de coronacrisis uit en die is eigenlijk met de ups en downs is die natuurlijk uh, tot nu toe nog, uh, nog volop bezig.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 ook uh, door het hele jaar zijn geweest. Maar um, ja, dat, dat vond ik fantastisch. Heeft u de race zelf meegemaakt op het circuit? Ja.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 A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Goldie and Ken. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Cassie and Jen. And Mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel and one in the park is well.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 'Cause the snow was alive as he could be and the children say he could laugh and play just the same as you and me thump it thump thump Thumpity, thump thump look at frosty go thump it thump thump Thumpity, thump thump all over the hills of snow En dit was Jean Autry met het nummer Frosty the Snowman. Nou, lekkere muziek hoor. Ik doe mijn best. Ja. <laughs> en uh, we Kom. hebben iemand aan de telefoon en die, die vond dat ook leuke muziek. Dat vind ik toch leuk om te horen. Goedemorgen, Maaike. <laughs> Goedemorgen, Cor. Jij ja. ja, heerlijk, op kerstdag, op de muziek. Ja, fijn. Hoe, uh, hoe is het met jou op eerste kerstdag? <middels> nou, en, uh, perfect moet ik zeggen. Ik loop zo in een beetje te rommelen. Het is dus, de vrijdag. Uh, hij valt natuurlijk op zaterdag.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 Uh, nou, nee, ik denk dat dat een makkelijke observatie van Belinda was. Ik herken me de, niet in, in die zin van hoe zij het uh, bracht, in, dacht ik, precies.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 Oké, okay, oh, nou ofzo. ik ga er ook niet over. Het is bijna. Nee, maar ik want kan er ook niks een over zeggen. Ik volgens mij is daar een heel. Ik uh, uh, uh, uh, hey, bedoel, de kiezer gaat daarover. En uh, dat is nou echt iets wat ze intern met elkaar moeten oplossen. Of ze dat wel of niet. Of ze die plek leeg halen of niet. Nou, Duidelijk heb... is dat bij Belinda de rechter eruit is. En dan. Uh, en, en wat ik heel goed aan haar aan hoorde dat het een worsteling was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 Uh, kunnen. Hè? Dat je het glas uh, met elkaar kan heffen. En dan kunt je zeggen: Ja, de, uh, hier, de, hier haal je wat, daar laat je wat. Ja. Daarom is het dat ook zo. Je uh, met verschillende ideeën, oh sorry. Ja? Daarom is het ook zo belangrijk dat als je een vergadering hebt, dat je daarna nog even naar de kantine kantinekant van het raadhuis. En dan nog even, even met elkaar kan bijpraten. Ja. Even stoom afblazen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En als uh, uh, uh, horecaondernemer... was ik dan altijd uh, uh, voorstander ervan dat we niet te lang in een kantine blijven zitten. Maar dat we gewoon de plaatselijke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 het ja, ja, is coronatijd, dus het werkt allemaal in even niet goed. Maar we hebben in de coalitie dan met elkaar afgesproken... dat de wethouders naar buiten moeten afspraken maken... en dat die deuren gewoon die poorten open moeten. Maar ja, iets met een virus, dat ik op dit moment zou... ja, ja, precies. Om nog even een verbinding te zoeken met die kiezer tot slot. Wat zou je de ja. luisteraars willen meegeven uh, richting, uh, de, met de kerstgedachte in het achterhoofd?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 me a diamond. Away.